So beautiful Einde Van het programma. prachtig nummer. Voor een ieder die me lief is. Is dat zo? Ja, zeker. Fijne. Heb ja. jij mensen die jou lief zijn? Ja, wat dacht jij? Mijn ouders, mijn stiefouders, mijn okay. kinderen. Aangetrouwd, kleinkinderen. Nou, tot morgen! Tot morgen. Oh nee, ik niet. Tot woensdag voor mij. Tot me van ZfN. via de kabel op 104.5.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 Er staat video op de A10 West richting Den Haag bij de Koentenal 2 kilometer. En de A27 van Utrecht naar Breda bij Lexmond 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Mais moi mille fois que j'ai compté mes doigts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 Waar ben, waar ben jij, waar ben jij? Wat een dag, wat een licht. En wat een lach op jouw gezicht, o daar o, ben, ben, jij? ben jij, o daar ben jij. Het goed weer zomer in de zomer. Is de lucht voor altijd vlaag? Ik ben nergens van ja. mij, ja. ik luk aan de trouwen vrouwen. Van Zone Really?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 b 5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 It's not, it's not the whole